Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Gedoe bij tankstations. Sinds 1 oktober moet je daar je legitimatie laten zien als je tabak wil kopen... en dat leidt tot scheldpartijen aan de kassa en de hele dag door discussies met klanten. Bij deze benzinepomp in Nieuwegein begrijpen klanten de nieuwe regel echt niet. Je ziet dat het mensen zijn die al toch al wat ouder zijn. Dat vind ik een beetje gek eigenlijk. Ja. Ja. Ik ben zelf 60. Ja. Dus tot, tot, tot 18 of 21, daar snap ik. jou. even bij met uh, rookgebeuren. De ouderen, dat, dat vind ik heel vergezocht. Ja. ja, de BOVAG en zo, die zeggen van nou ja, om gedoe te voorkomen. Ja, wat voor gedoe Discussies over de leeftijd. Nou, dan, zie je, dan krijg je die discussie aan natuurlijk nou, hè. Ja. Ja, de branchevereniging vindt dat tankstations nog even moeten volhouden. Zodra het als normaal wordt gezien, zal de agressie ook minder worden. De Oekraïense president Zelensky brengt weer een bezoek aan het Witte Huis. Hij wil Trump overtuigen om tomahawk raketten te leveren aan zijn land. Deze defensie-expert vertelt waarom Oekraïne die raketten wil hebben. Hij is heel precies en hij heeft heel veel lading. En dat wil zeggen dat je vanaf Oekraïne eigenlijk... alle wapenindustrie van de Russen, die voor de Russen belangrijk is... en ook drone-industrie, kunt aanvallen. Met grote precisie en met heel veel werking. En dat is natuurlijk precies wat Poetin niet wil. Want hij heeft juist een campagne dat hij dat bij Oekraïne wil... Platleggen en daar heeft hij drones voor nodig. Vanmiddag gaan studenten de straat op in Utrecht om te demonstreren tegen woningnood en hoge huurprijzen. Vanaf het Domplein lopen ze door de stad. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat er te weinig gebeurt om ervoor te zorgen dat iedereen een dak boven hun hoofd heeft. En de man die vorige week een kindje uit het water redde, is gisteren geëerd met de heldenspeld van Amsterdam. Hij haalde een meisje naar boven nadat haar moeder in een klein autootje de gracht in was gereden. Die werd door de gemeente uitgereikt op het Amsterdamse politiebureau. Jullie dachten niet aan jezelf. Je dacht aan de ander. Dat is de essentie van moed. Maar Hoe is dit voor jou? Ja, eh, niet normaal. Ik, eh, had, dit had ik echt absoluut niet verwacht. En eh, nou, super, super vereerd. En heel eh, mooi, ja, ik, ik trilde nog een beetje. Van. Ja. Ja, ook de man die als eerste een reddingspoging deed kreeg een onderscheiding. Heb ik het weer nog voor je. Af en toe een buitje. En het is bewolkt vandaag bij een graad of 15. Morgen wordt het iets frisser. Maar er is ook goed nieuws, want dan komt de zon erbij. ZFM Verkeersinformatie.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 Mijn moeder dus van mij Ik doe mijn best maar ik weet nooit waar ik aan toe ben Dit huis is een schip en we staan samen op de brug Ik hou vanuit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 van mijn moeder dus van mij CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar de reden van mijn moeder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 No words were the song of all men in their promise was solid as a fog, for me was your love.